elf uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. 9 op de 10 chemische bedrijven houden zich niet aan de veiligheidsregels. Dat hebben de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzocht. Die hebben honderden chemische bedrijven bekeken over een periode van 10 jaar. Het gaat om multinationals als Axonobel Nobel en Shell. Maar ook kleine bedrijven die giftige stoffen opslaan. In die periode gingen bijna 500 chemische bedrijven ruim 7300 keer in de fout. Vaak deugde de brandbeveiliging niet. En ook werden machines slecht onderhouden. Houden, waardoor giftige gassen konden ontsnappen. Boerenorganisatie LTO is op zoek naar alternatieven nu bedrijven hun vergunning dreigen te verliezen vanwege strenge stikstofregels. Gisteren vernietigde de rechtbank Limburg de vergunningen van 38 bedrijven na een eerdere uitspraak van de Raad van State. LTO is bang dat in totaal 8000 boerenbedrijven ook zulke problemen krijgen. De VS waarschuwt landen in het Middellandse zeegebied... om de Iraanse olietanker Grace One niet toe te laten. Het schip lag een tijdje aan de ketting in Gibraltar... en de VS wil niet dat het schip met aan boord olie uit Iran doorreist. Volgens persbureau Reuters beschouwen de Amerikanen eventuele hulp aan het schip... als hulpverlening aan een terroristische organisatie.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 Als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldig vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Zing. Brood aan man en vrouw en kind, brede He said, you fall, he you Zeg je vrouw, je vrouw Wat zou je doen als ik je trouw ben? kon? Als ik me neer, heer meneer Dan zou ik roepen mijn mama. Als ik jou zie gaan met je jasje aan Help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 Catharina over in graven in het bijzijn van zijn vrouw Toos, met wie hij 52 jaar getrouwd was. En u hoort hem nu heel diep ontbroken, want ik maak het gelukkigste meisje van jou. Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke nacht. Elke nacht. Maar wilt ja, dat geef ik aan jou elke dag. Elke nacht, dat wil ik allemaal graag voor je doen. Desnoods nog aan mijn pensioen Geloof me, Ik maak het geluk is de meisje van jou. Elke dag. En elke nacht. Jij bent zo stil en alleen.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 Tot aan met pensioen geloven. Ik maak het geluk, is de meisje van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 Ben we Hebben het over orkest zonder naam, We wordt het nu met het ding. Ik liep maar zo'n bestelde stand van Zandvoort aan de zee en zag daar wel een grote kist die in de branding leek Ik viste een mop Ik kijk er eens in, weet een je wat ik zag? Ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag.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 Naar de man en zei ze, kijk eens hier. Ik heb hier heel moois voor jou verpakt dit pak papier. Maar weet je wat? Die man deed, die zei: pak uit, die kop, Maar nou wel eens zag hij die. Of hij ging op de loop. Oh, maar nou wel eens zag hij die. Of hij ging op de loop. Zo was ik 40 jaren lang en weer naar wind of sjal. Maar waar ik met mijn volstoel kwam, geen mens die het hebben wou. De einde raad maar ik heb bestuid en ging naar Rome, Jan. Die schrok in ook van die, en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich ook van die, en brulde niks ervan. Dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij te de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, Blijf altijd Amazon, je raakt er nooit meer kwijt. Oh, altijd avond. je raakt er nooit meer met. Je raakt er nooit meer weg.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 Van Grietje, daar hoor je een liedje. Je danst er een bals en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Grietje een beetje. En voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak geblonken en heel veel gedronken. Bij Grietje is altijd verkeerd.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 Klas op te heven, kan het leven je geven, een avond van oude plezier.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 Nog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 Zingt hij het duet in een rijtuig dat uit zou groeien tot een klassieker plaat die we regelmatig in dit programma gedraaid hebben? En andere bekende liedjes uit de aflevering waren Op de Step en de Kat van Ome Willem. En u hoort u nu Wim Zonneveld. Uit de aflevering van Ja, zuster nee zuster. Met de kat van Ome Willem. De kat van ouwe Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van ouwe Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naar Kieu? Hey, Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs uh, geweest. Uh, Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour en vous les vous. Hij heeft zo.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 Op het, dak. op het dak, op het dak, op het dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak. Kak. De, de kant van oma Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis, o, reis geweest. geweest. De kat van oma Willem, Willem is op reis geweest. Waar ging naar dan naartoe? He. He. Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, geweest.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 en zijn tegenstander als die wind een kwart miljoentje meer. Want die kereltjes die laten zich niet lompen.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 Simpel orchidee, Ze zwerft overal met me mee, orchidee. De zeeman bracht hem mee uit het binnenland van Oorwijk, maar de kapitein zei zeer verstoord: ik wil geen vrouwen bij mijn boord. Verstop er maar in de kajuit, maar in mogen die grijt eruit. Orchidee. En Originei. Originei. met me mee. Originei.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 Kleine simpacé, Arigidee, Arigidee, ze zwerft overal met me mee, Arigidee.